2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspet Grütke. In Dit is de Dag praten we over het Zorgakkoord met Mona Keizer, de nummer 2 van het CDA. En we vragen haar of ze nog steeds zaken kan doen met het kabinet. En ook hoort u het koningsnummer van singer-songwriter Anneke van Giesbergen. Nu eerst het NOS-journaal.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 Gisteren reageerde de VNG nog gematigd positief op het zorgakkoord, maar volgens Jorisma had ze toen de financiële bijsluiter nog niet gelezen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de vleessector. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil weten waar het misgaat en hoe er een eind kan komen aan de vleesschandalen. De staatssecretaris.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 Gevangenbewaarders protesteren in Den Haag tegen de voorgenomen sluiting van gevangenissen. Staatssecretaris Teven wil tientallen gevangenissen en TBS-klinieken sluiten om te bezuinigen. De demonstranten komen uit heel Nederland. De actievoerders bieden onder meer een petitie aan de staatssecretaris aan. Ze voeren spandoeken mee met leuzen als stop de kaalslag. Daar werk in P. hier gewaard. Dat is van in de inrichting die gaat sluiten. En, uh... Ja, wij willen het statement maken dat uh, ja, in onze ogen het onveiliger gaat worden. In zowel in de gevangenis als daarbuiten. De, de gevangenenwaarders zijn bang dat honderden medewerkers hun baan verliezen. Een militair uit Tilburg is opgepakt omdat hij hiervan wordt verdacht... dat hij heeft ingebroken op kazernes. Ook heeft hij automaten opengebroken om het wisselgeld eruit te halen. De marais begon een onderzoek nadat er was ingebroken op kazernes... en op andere locaties van Defensie. De dader had het vooral gemunt op automaten met wisselgeld erin... zoals snoepautomaten. Uh, nou ja, we hebben in ieder geval het huis doorzocht van een manier... op zoek naar bewijs dat hij ook echt deze, deze daden heeft gepleegd. Wat er precies is uitgekomen, kan ik op dit moment niet, niet uh, meegeven. Maar hij is wel onze hoofdverdachte in deze zaak. De man van 40 heeft waarschijnlijk duizenden euro's buit gemaakt. Het weer, vooral in het zuiden, zon met later vanmiddag kans op een enkele bui. Het is 18 tot 22 graden, maar op de watten wat frisser. Morgen nat en koud, het wordt 10 tot 12 graden met regen. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velden. Net over de grens in België staat een lange file op de E19 richting Antwerpen. Dat heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen is betrokken. Ook op de A16 van Breda naar Antwerpen staat al file. Bij knooppunt Hazeldonk 2 kilometer file. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal en Bergen op Zoom. Verder nog een file op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt de EMS in Beeldhoven 5 kilometer. Zometeen naar de ster. Dit is de dag. Op de nieuwe mobiele site van Management Book kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel is morgen al in huis. Management Book op mobiel. Gewoon meer. Koop een steentje van mij. Een steentje van jou kopen.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 Dit is Radio 1. Eeho, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat de Tweede Kamer misschien wel de JSF afschiet. Militair historicus Christ Klep, hoe groot is de kans dat we toch nog een ander toestel krijgen dan de JSF? Uh, als ik nu de schatting zou moeten maken, zou ik uh, inzetten op uh, we gaan door met de JSF. Maar hoeveel procent is dat? Dat is uh, meer dan 75 procent kans. Mona Keizer van de CDA, goedemiddag. U zit in Den Haag? Dat klopt. Ja, goed. Uh, RTL meldde gisteren dat de VVD geen zin meer heeft in uh, onderhandelen met de oppositie. Heeft u er in het debat gisteren daar iets van gemerkt? Nou, tijdens het debat kom, kwam dat uh, bericht uh, door. Ja, heb ik daar wat van gemerkt? Nee, dat niet direct. Maar ja, het is toch wel een klein beetje arrogant en misschien zelfs een beetje dom van de VVD. Zo, want? Ja, kijk, feit is gewoon dat ze willen ze allerlei belangrijke zaken ook door de Eerste Kamer heen krijgen. Hebben ze daar gewoon steun nodig. En om dan tegen die partijen daar te zeggen, nou tekent u hier maar bij het kruisje. Dat is niet de manier om het te doen actrice Kitty Coubois, over de telefilm Nooit Te Oud, over ouderen die in opstand komen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Hallo. En ook een beetje over de vraag dat u moet kiezen tussen Astaatjes of Bram van de Vlucht. Ja. Wie van die twee is het beste in romantische scènes? Uh, ja, Aarts, ja, in Toch. dit geval. Maar dat is mijn eerste liefde, hè. Mijn allereerste liefde. Kijk. Die kom ik dus tegen het de jarenthuis. Hij wordt daar opgenomen en hij zorgt dat die opstand aan de gang komt en ik ben nog eigenlijk nog steeds verliefd op hem. Dus tussen Bram en mij gaat het dan niet zo goed. Het goed eindigt goed voor het eindigt goed. Wilde dieren zoals wolven en linksen komen op eigen kracht terug naar Nederland. Aan wetenschapsjournalist Nienke Bijntema vragen, we vragen we ons straks af of dat gevaarlijk is. En elke dag heeft Dit is de Dag deze week een speciaal koningsnummer. Vandaag hoort u die van Anneke van Giersbergen. Uw mening horen we graag via Twitter, de hashtag DIDD. Of gaan naar onze website dag.nu. Daar sta. Daar sta je dan. Net als met het Koningslied had bij het zorgakkoord... niemand meer in de gaten dat het op een totaal verkeerd spoor zat. Dacht dat je wist dat zou komen, komen, komen. Het CDA mist de patiëntenorganisatie. Je kunt afbraak anders noemen. Cliëntenorganisaties. Maar afbraak blijft afbraak. De oudere bonden. Dit akkoord betekent ook uitstel van maatregelen. Voorzitter, ik ben op rechts, rechts, rechts... rechts. Trots op de resultaten. Ja, minister van Volksgezondheid Edith Schipper zei dat ze oprecht, en ze bedoelt natuurlijk oprecht blij is met het ZOR-akkoord. Uh, mevrouw Keizer, bent u daar oprecht ook blij mee? Nou, het is op zich natuurlijk altijd goed als er uh, gepraat wordt. Want dan stakingen uh, heb je niks. Uh, zeker niet de mensen die de zorg nodig hebben. Maar voor het CDA is uiteindelijk wel altijd van belang wat de inhoud uh, van het zorgakkoord. Nou, en uh, delen daarvan uh, waren wel duidelijk, maar heel veel delen ook niet. En het gaat toch uiteindelijk uh, om de vraag... wat merken mensen hiervan die afhankelijk zijn van zorg? Ja, en hoe kwalificeert u het akkoord? Wat voor, wat, wat voor een titel zou u het willen geven? Is het goed? Is het zwak? Is het matig? Is het fantastisch? Is het verschrikkelijk? Nou, het is een vest Oh ja, die had ik nog niet bedacht. Ja. Maar wat bedoelt u daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat er wordt ongeveer een miljard... zoals ze dat dan noemen, omgebogen. Of anders besteed... Maar feit is dat de helft van dat bedrag, dus dat is 500 miljoen, het is een mond vol, gewoon gevonden wordt in de zorg. Dus wat betekent dat? Er mogen nu wel meer mensen in een verpleeghuis als ze die zorg nodig hebben. Maar dat wordt dan betaald door die verpleeghuisinstelling minder geld te geven. Ja. Dus ja, uiteindelijk ben je dan toch nog... Uh, aan het bezuinigen. Nou is dat op zich trouwens uh, niet, niet verkeerd, want we moeten iets uh, in de zorg. We geven veel te veel geld uit, maar dan alsjeblieft wel op de goede manier. En wat gisteren in het debat heel duidelijk werd... want daar ben ik ook, zo ben ik ook het debat ingegaan gegaan van... staatssecretaris, leg me nou eens uit... wat betekent dit voor dementenouderen, voor verstandelijk gehandicapten? Mm -hmm. Nou, en dat konden ze eigenlijk niet goed vertellen. Nee, nou, daar gaan we zo even verder over hebben. Maar eerst nog ook nog even, want u zei ook nog in de bijzin... er zitten ook een paar goede dingen in. Waar bent u wel blij mee? Uh, wat er goed aan is dat uh, verstandelijk gehandicapten... en dan de wat zwaardere verstandelijk gehandicapten... gewoon nog steeds aanspraak mogen maken... of een plek in een woonvorm, om dat maar zo te noemen. Mm -hmm. Dat is goed. Geldt ook voor uh, mensen met psychiatrische problemen. Die mogen ook aanspraak blijven uh, maken op die uh, interne plek. Dus gewoon ergens wonen en daar zorg krijgen. Ja, dus, dus dat en, is goed aan. Ja, dat zijn twee dingen die, waar u wel tevreden over bent. Nou, laten we eens even gaan naar de gemeente. Want u, u was in uh, uw vorig leven was u uh, uh, wethouderzorg, ook in een gemeentestel. u bent nog steeds wethouderzorg van de gemeente Purmerend. Wat betekent dit akkoord dan voor wat u kunt doen daar? Nou, in ieder geval betekent dat dat ik in 2014 uh, nieuwe klanten voor huishoudelijke verzorging um, aan moet nemen. Maar het geld daarvan krijg ik niet meer van uh, de regering. En dat vind ik dus, dat is vandaag dus duidelijk geworden, dat vind ik dus wel echt heel erg slecht aan dit akkoord. Uh, er wordt uh, gedaan alsof uh, in de huishoudelijke verzorging de minder bezuinigd wordt... Maar feitelijk is dat niet zo. Want het wordt over de schutting gegooid naar gemeenten zonder het geld wat daarbij. Eh, ja, nodig we hoorden is. net ook al mevrouw Jorritsma van de VNG in, de, in, de, in het nieuws zeggen dat de gemeenten boos zijn. Ze vinden dat ze, ze. Ze kunnen niet leven met dit akkoord, zeggen zij. Gaat het dan om dit soort zaken, zoals u nu noemt? Ja, ja, dat gaat om dit soort zaken. Je kunt niet een taak bij een gemeente neerleggen. En dan in dit geval kost die 90 miljoen. En vervolgens zeggen: ja, maar het geld krijgt u er niet bij. Helemaal niks of een deel? Uh, volgens mij wordt gewoon dit gedeelte volledig op. Uh, op, op het bordje van de gemeente neergelegd. Want en op wat, wat zich wat dat ze mee moeten uit... betalen, dat, dat horen we wel vaker toch? Dat het naar de gemeente gaat en dat ze dan een deel van het geld erbij krijgen. Nou, het, dat is de zogenaamde efficiëntiekorting. Gemeenten zitten dichter op de burger, kunnen beter kijken wat er nodig is... en komen dan ook vaak tot andere oordelen. Daar is niks mis mee, hmm. dat doet het CDA ook. Maar laten we even blijven bij dat u wethouder bent... en u krijgt dus nieuwe klanten voor huishoudelijke hulp... En daar heeft u geen geld voor als wethouder. Betekent dan dat die mensen die zorg niet krijgen? Of wat, wat moet u dan doen? Nou, als de wet niet aangepast wordt, kunnen gemeentes dat niet weigeren. En hebben de gemeenten een financieel probleem. Maar wat, wat ik daar zo fout aan vind, is dat eigenlijk spelen de PvdA en de VVD hier dus mooi weer. Er is iets gerepareerd, zeggen ze. Maar feitelijk is dat niet zo, want het wordt over de schutting gegooid naar gemeenten. En die krijgen het geld er niet bij. Dat zou u nooit doen. Uh, nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat al een keer heb heb. Nee, want u heb. was geen minister. <laughs> nee. U was wethouder zorg. <laughs> ja, dan, moet u, dan moet u het niet vragen natuurlijk. <laughs> maar even terug naar die wethouder zorg. U zegt, ik moet dan die zorg verlenen als wethouder. Betekent dat dan dat de, dat de speeltuinen geen geld meer krijgen? Of de plantsoenendiensten? hoog? Nou, ja. al, al dat soort varianten zijn mogelijk. Oké, okay, dus dan is uiteindelijk het probleem bij de gemeente neergelegd. En zegt u, daar hoort het niet te liggen. Het hoort uh, bij, de, bij de landelijke overheid te liggen. Dan eens even naar... Uh, de vraag van, het is een akkoord met meerdere partijen... het CDA is toch ook altijd heel erg voor polderen geweest... dus op dat vlak zou we toch ook tevreden moeten zijn? Dat heb, daar ben ik ook mee begonnen met dat te zeggen. Het is goed dat mensen met elkaar aan tafel gaan. Alleen wat hier mist, is de grootste vakbond... waar de meeste mensen die in de thuiszorg werken aan verbonden zijn. Advocabo. En wat hier ook mist, dat zijn de patiëntenorganisaties... de oudere organisaties en de gemeente waar we het net al over hebben. En dan mis je toch wel het perspectief vanuit uh, de cliënt, de patiënt... Maar je kan toch niet aan de gang blijven? Je kan er niet iedereen mee laten praten? Dan komt er toch ook geen akkoord? Nou, dat is wel de bedoeling geweest van de staatssecretaris. Hm. Hij is al bezig sinds november, geloof ik. En waarom is dat niet gelukt dan, denkt u? Ja, omdat het volgens mij ook best wel ingewikkeld is, hoor. Dus laat ik daar ook gewoon uh, waardering voor uh, uitspreken voor wat hij wel geprobeerd heeft. Ja, absoluut. Hij doet, zijn, uh, hij doet absoluut zijn best. Alleen hier is nu een akkoord getekend waar echt nou ja, de, wat het CDA betreft toch wel een van de belangrijkste organisaties niet bij betrokken zijn. De mensen waar het om gaat, de ouderen, de verstandig gehandicapten, al die mensen die afhankelijk zijn van zorg. Ja, en u denk dat er wel een werkbaar akkoord uit had kunnen komen als al die partijen aan tafel hadden gezeten? Met dezelfde bezuiniging? Nou, wat ik uh, had verwacht is, uh, ik weet dat de staatssecretaris, met al die uh, organisaties uh, gesproken heeft. En ik had verwacht dat als er uiteindelijk een akkoord naar buiten was gekomen... dat al die organisaties daarbij betrokken waren geweest. En, maar dat kan toch nog alsnog gebeuren, want het akkoord is pas gisteren naar buiten gekomen. Ja, het akkoord is gisteren naar buiten gekomen. Uh, ik heb net begrepen dat uh, brief over de langdurige zorg uh, verschenen is. Dus misschien zit het daarin. Maar voor het CDA is, is altijd van belang dat mensen met elkaar in gesprek zijn. Het polderen. En vervolgens kijken wij als CDA en wat vinden wij van het resultaat uh, daarvan. Kijk, wat de VVD nu wil tekenen maar bij het kruisje, dat kan nooit zo zijn. Maar dat is wat u hoort in de kritiek op, of als, als er vanuit de VVD, want dat zijn geruchten... Hè, dat er binnen de VVD gemor is. Ze hebben geen zin meer om compromissen te sluiten met de oppositie. Dus ook niet met u. En u valt dat op als tekenen bij het kruisje. Ja, dan is het dus blijkbaar uh, take it or leave it, hè, zoals dat dan zo mooi uh, heet. Maar zo werkt het niet. Kijk, wij zijn uh, net als de VVD een politieke partij. Wij hebben voor Nederland. En daar zullen wij ook de plannen aan toetsen. Maar ik hoor je toch niet heel hard nee zeggen tot nu toe. Nee, maar zover is het ook nog niet. Ik vind uh, dat je echt altijd je moet verdiepen in wat op tafel ligt. Heel goed moet kijken wat betekent dit voor de mensen die, die zorg nodig hebben. Dat toets je aan wat jij vindt, uh, waar het naartoe moet. En dan zeg je ja of nee. Ja. Maar u bent er dus nog niet van overtuigd dat het niet kan. Uh, hoe bedoelt u? Op deze manier. Het akkoord zoals het nu ligt. Dat kan zijn dat u daar naar grondige bestudering uiteraard ja tegen zegt. Maar dat is nog maar op een aantal onderdelen. Hè? Want uit het akkoord uh, blijkt uh, bijvoorbeeld uh, niet uh, of er nog iets gaat gebeuren... in de begeleiding en de dagbesteding. Die gaat ook over naar gemeente. Nou, waar heb je het dan bijvoorbeeld over? Dan heb je het over mensen uh, die uh, afgekikt zijn van verslaving... en weer uh, hun leven in, in, in de vingers moeten krijgen. Die gaan dan bijvoorbeeld naar zorgmoederijen. Dit gaat over, over dementie dementerende ouderen. Um, die, ja, kijk, als je het in je omgeving meemaakt... dat iemand aan het dementeren is... dan weet je hoe zwaar het is voor de partner. En de enige manier waarop die partner overeind kan blijven... Ja, als, die, als degene die aan het dementeren is... een paar dagen in de week... naar de dagbestedingen hm. gaat. Als je dat zo wegbezuinigt... Ja, dan is de vraag of dat nog uh, kan. Kijk, even, dat, even naar Kitty Koepbouw, want u komt hier om te praten... over een film over dementerende bejaarden. Ja, in ja. een zorginstelling. Ja, dat die, klinkt erg somber allemaal wat ik hoor zeg. Nou, nou, nou. Ja, het is Waarom? ook een aanklacht die film hè, tegen de zorg. Ja, want de, de, de, de bejaarden in de film komen in opstand te, omdat ze de zorg wordt uitgekleed. Ja, omdat ze ook betutteld worden en behandeld worden als kinderen. En ze eisen veel beter eten en ze willen zwemmen. Wat ook gaat gebeuren, dat heb je gezien. Ze willen lukken. Ze krijgen het dan voor elkaar. Het is een hele geestige film. Het is, maar het, is wel, het zit ook hele droevige, vrange dingen in. Namelijk. Ja, bezuinigingen en. Ja, bezuinigingen en, en één, één hulp voor, voor acht mensen en zo. En geen geld en geen eten nee. en. En niks. Dus een verschrikkelijk trist bejaardenhuis. Ik hoop dat ik daar nooit terecht kom. <laughs> mevrouw Keizer, de vraag ja. is natuurlijk wel. Dat willen we natuurlijk allemaal niet. Maar u zei net ook al. Ja, we weten ook heus wel als CDA. dat er bezuinigd moet worden. Ja. Waar kan dat dan wel? Ja, even nog terug hè, naar het vestzak akkoord waar ik het over had. Precies wat mevrouw nou zegt. dat is wat daar zo uh, slecht aan is. Je bezuinigt dus hè, um, op de zorginstellingen. Nou, daar is het al niet ruim bemeten. En vervolgens haal je daar nog een, een flinke hoeveelheid uh, geld weg. zonder dat je. Je weet wat de effecten zijn, want dat werd wel duidelijk in dat debat. Hmm. Mevrouw dan Keijs, mevrouw de volgende vraag, Kijzer, ja? Elspeth vroeg: Waar wel? Ja, dat was da, de volgende zin. Dat was de volgende was zin, wat okay. ik toe. <laughs> um, dan is de vraag van: Waar bezuinig je dan wel op? Nou, het CDA heeft gewoon een totaal andere manier van kijken naar de zorg. Wat wij vinden is: Haal nou eens de hele bureaucratie van de zorgkantoren eruit. Ja, maar mevrouw ertussen Keijzer, uit. dat vind ik heel fijn dat u dat zegt, maar dat hoor ik echt al heel erg lang. En ook in voorgaande regering is dat niet gebeurd. En daar zat het CDA ook in, volgens mij. Ja, dat, dat is waar. Uh, nu is de vraag, we gaan de langdurige zorg hervormen. Daar zijn we nu allemaal klaar voor. En dan zegt het CDA, zorg dat uh, mensen onafhankelijk vastgesteld krijgen... Waar ze, waar ze recht op hebben, wat ze nodig hebben. En dan vervolgens geef je die mensen gewoon een soort bedrag... niet in, in hun handen, maar een trekkingsrecht of een zorgtegoedbon... die ze dan zelf kunnen besteden. Dan haal je de hele zorgkantoren eruit. En dat levert gewoon 20 op. En dat op. gaat nu wel lukken en dat gaat dan ook geld opleveren, rechter? dat in de voorstellen zit, dan is dat wat het CDA betreft een goed idee. Ja. En dan vervolgens, het CDA zegt ook, we kunnen best wat meer voor elkaar betekenen, we kunnen best wat meer zelf doen. Dus in de aanspraken in de AWBZ halen wij er ook bepaalde zaken uit. Dus u bezuinigt wel degelijk? Ja, uiteraard. Okay. We, moeten, we moeten bezuinigen. Ja. Alleen deze regering in het regeerakkoord, ik moet de lang brief van de staatssecretaris af wachten, maar in het regeerakkoord schoten de PvdA en de VVD door. Goed. Nou, dat is duidelijk. We gaan afwachten wat er uiteindelijk met dat akkoord gaat gebeuren en eh, met de steun van het CDA. something to me That's some kind of Een beetje kerstnummer, zei Chris Klept. Some kind of wonderful. Aan tafel zitten Mona Keijzer van het CDA... actrice Kitty Coir, bio bioloog en wetenschapsjournalist Nienke Bijntema, zangeres Anneke van Giersbergen en militair historicus Chris Klept. Vanmiddag praat de Tweede Kamer hierover. De Joint Strike Fighter. Er wordt nog duurder dan gepland was. Eén toestel kost ruim 61 miljoen euro. Afhankelijk werd uitgegaan van 35 miljoen. Wat kost die? Dikke 110 miljoen dollar te die, kleine 30 miljoen. En wat gaat die kosten? Een kwart tot de helft duurder. Vorige week werd bekend dat het JSF-project voor Nederland 1,4 miljard duurder wordt. Bovenop de ruim 6,2 miljard die voor was geraamd. Militair historicus Chris Klep, welkom. De SP die noemt uh, de JSF de vliegende Betuwelijn terecht. <laughs> Als je kijkt naar de kostenstijgingen, uh, ja, dan hebben ze wel gelijk. Ja. Ja. Ja. Om zes uur vanavond overleg in de Tweede Kamer. Is het een beslissend overleg of is het een tussenoverleg? Ik denk dat het een van de vele tussenoverleggen is van velen. Uh, dus ik denk niet dat er vanmiddag echt een, een, een doorslaggevend besluit valt. Nee. Maar nee. Wat, moet er, wat wordt er besproken dan? Nou, de voortgang van het project. Hoe gaat het uh, daarmee? Ja, ja. <laughs> uh, nou, hoe gaat het er al 17 jaar mee? Want we zijn al 17 jaar bezig Ongelooflijk. Uh, met dit Project. En uh, zoals de plannen nu staan, uh, zal in Amerika de testfase... dus dan hebben we nog niet eens over de productiefase, de testfase... pas in 2018 afgerond zijn. dus we uh, zijn weer vijf jaar verder. En dan zal het met veel geluk nog twee jaar duren... voordat het toestel echt operationeel gaat worden. Dat zitten we in 2020. Dan zijn we dus van 25 jaar verder... tussen het moment waarop het voor het eerst op de tekentafel lag... en uh, eigenlijk ook. Maar is dat normaal of is dat uitzonderlijk? Nou, zelfs voor een groot project als dit is dat wel redelijk uitzonderlijk. Uh, en dat heeft een beetje te maken met de ongelooflijke complexiteit uh, van het onderwerp. Yeah. <laughs> En er is een mooie uitdrukking voor, uh, het is een beetje een moeilijk woord om we doen op de middag, maar het, dat heet concurrency, dat wil zeggen dat je, terwijl je... is dat een stuk makkelijker, je gelijk in. met een drankje erbij is het helemaal makkelijk. Dan gaat het wel. Dit heet bij de potentie van de koningslied, denk ik wel. Ja, meest! <laughs> uh, <laughs> maar als je dus, uh, het plan was eigenlijk dat je al begint te ontwerpen met het toestel, terwijl je ook al begint met het bouwen van het toestel. En de gedachte was eigenlijk, zoals bij een auto zou je dus het chassis bouwen en, en, en de assen en de wielen eronder hangen, en vervolgens ga je alles ontwikkelen, maar het ding rijdt al wel. Dat was een de gedachte en terwijl het ding dus verder ontwikkeld wordt ga je beginnen met bouwen en daarmee win je dus eigenlijk een paar jaar tijd dat was de gedachte nou daar zijn we intussen wel van we, daar zijn ze, ze intussen wel van teruggekomen de fabrikanten want wat blijkt nu we hebben die techniek eigenlijk volkomen <kijkt> overschat we hebben echt overschat wat we konden met uh, met dingen die we op de tekentafel ontwerpen en wat nu dus elke keer weer opnieuw blijkt is dat het veilige toestel was er nu al een paar tientallen van gebouwd zijn met testtoestellen. Ja, we hebben voortdurend allerlei kinderziektes en die het probleem is dus van als je doorgaat met die kinderziektes en je begint te echt te bouwen op de lopende band, dan moet je er dus straks, als je nog meer kinderziektes ontdekt de komende jaren, moet je die allemaal gaan terug inbouwen nou ja. in die productietoestellen die Eindeloos. dan dus al in, in de... Dus dat gaat allemaal extra geld kosten. Ja, dat wordt ja. heel ingewikkeld. Ja. Het beeld van de JSF is dat er een, een deel van, van de samenleving, zou ik zeggen, is voor en een deel is tegen. En dat ja. deel wat voor is, dat zou dan onderdeel zijn van een enorme lobby. Dus er zou een enorme lobby zijn die alleen maar zegt JSF, JSF, JSF. Ja. Klopt dat? Ja, het gaat natuurlijk om te beginnen over 6, zoveel miljard, hè. dus het, het, het is ook helemaal niet niks. Het gaat bovendien om de toekomst van Defensie voor een groot gedeelte. Ik snap, ik snap dat wel dat, dat die zwart-wit tegenstellingen intussen is ontstaan is. Maar Defensie kan ook een ander, ander toestel kopen. Dus in die zin hangt de, toest de, de, de toekomst van Defensie er niet vanaf, toch? Nou, ik denk dat de luchtmacht in ieder geval... en dat zijn, laten we niet vergeten, dat zijn de deskundigen in dit geval. Het is een beetje zoals je naar een chirurg vraagt... van wat voor soort operatiekamer wil je nou precies hebben? Uh, dan moet je al met hele goede argumenten komen om dat uh, te overrulen. Nou, dat zegt de luchtmacht in feite ook. Luister, wij zijn de specialisten. Eh... Um, bij de luchtmacht speelt bovendien nog een ander argument. Dat is meer een moreel politiek argument. En het is dat zij nog steeds vinden. Dat ze deel moeten uitmaken van wat zij noemen het E-team. En het E-team is dan Amerika, groot brittannië en Nederland. Maar daar gaat de luchtmacht niet zelf over lijkt me. Dat lijkt me echt een politieke keus. Uit, uiteindelijk niet. Maar de luchtmacht is wel zo slim geweest. In combinatie met de luchtvaartindustrie in Nederland. Fokker ging natuurlijk in de jaren negentig failliet. En om dat weer... Op te bouwen, hebben er heel veel geld in gestoken. Dus er is al heel veel in geïnvesteerd. Uh, is toch een beetje de gedachte dat als we die ESF niet kopen. dan zou de inzet eigenlijk zijn. ten eerste dat eigenlijk de hele luchtvaartindustrie in Nederland ineens al storten. Dat is wat het scenario wat men ons nu voor mm. schildert. En ten tweede zegt de luchtmacht. Ja, dan zijn we dus geen luchtmacht meer. Mm. Dan kunnen we willen doen wat we willen. maar uh, zonder bemande moderne gevechtsvliegtuigen. het topgun top gevoel zeg ik altijd. Zijn we, zijn we geen luchtmacht meer. Maar is dat erg? Uh, dat is een politieke keuze. Klopt het? Ik denk wel dat als je nu een ander toestel zou kopen... dus je zou het toestel kopen wat dan heet de vierde generatie... dit is het toestel van de vijfde generatie... Uh, dan zou je in de middelmaat belanden van, van de luchtmachten. En, is dat, er, op, is maar, dat erg? Of dat ergens is wat anders. Uh, ik denk dat er nog veel belangrijker punt speelt... en dat is dat je langzaam zeker zo weinig toestellen kunt kopen. Dus we hebben het nu over... 40 nog, geloof ik, hè? Ja, 48... 56 zijn getallen die genoemd worden. Uh, daar kun je een simpele rekensom op loslaten. Nou ja, met zo'n luchtmacht, die voor twee derde bezig is met trainen, opleiden, toestellen gaan kapot, toestellen storten neer, dat je misschien een stuk of tien toestellen uiteindelijk echt kunt gebruiken nou ja. uh, op een totale luchtmacht. Heb je dan nog een luchtmacht? Uh, ik, ik heb wel eens de grap gedaan: ja, als, je, als je straks hebben geen eenheden meer om te beschermen met die JSF. Omdat we zo weinig geld hebben om ja. die eenheden nog goed te bemannen. En dat zijn politieke keuzes. Hmm. Mevrouw Keizer, u bent uh, Kamerlid, redelijk nieuw. U ja, heeft ongetwijfeld het debat de afgelopen jaren gevolgd. Nu moet u daar zelf over meestemmen. Ziet u door de boom het bos nog? Nou, het is in ieder geval iets wat al heel erg uh, lang uh, loopt. En uh, wat ik er ook veel van uh, begrepen heb, uh, is wat ook net verwoord is. Er is uh, 1,2 miljard euro aan investeringen geweest. Twee testtoes testtoestellen. Het bedrijfsleven heeft er overigens ook een miljard aan verdiend. En 4.000 kamervragen zijn er gesteld, ja. heb ik mij laten horen. En dan mag u nu een originele visie erop verwoorden. <laughs> een originele visie erop verwoorden. Nou, wat het CDA betreft, wij willen gewoon het beste toestel voor de beste prijs. Met de beste kansen voor onze industrie en voor de mensen die daarin uh, werken. En uh, het is begonnen in 2002 en uh, kabinet Kok heeft toen besloten om hiermee verder te gaan. En wij willen uiteindelijk gewoon een goed toestel. Want ja, het, het, het is wel iets wat we ons heel goed moeten realiseren. Uh, het defensie, het, het beschermen van je land, is een grondwettelijke taak. Maar daar is niemand dat op is, tegen. Ja, maar dat, is, dat, dat wordt af en toe wel eens even vergeten. Hè. Er zijn mensen die tegen mij ook wel zeggen, nou Mona, dat leger, stop daar nou toch maar mee. Dat heeft toch allemaal <lacht> niets. Dat is toch allemaal niet meer nodig. Zegt ze deze. dat echt tegen u? Ja hoor, dat wordt geregeld <lacht> okay. tegen mij gezegd. En dan zeg ik altijd, één, het is een grondwettelijke taak. Maar dat is ook niet zomaar. Hè. Wij zijn, uh, ik ook... Ja, het wordt op, heel, heel betoog. Ik wil weten, bent u voor tegen de JSF? Uh, wij zijn. Uh, voor het beste vliegtuig, uh, uh, beste Prijs. Uh, ja, uh, en als dat de JSF is. De JSF is de JSF? En als dat de JSF is, zijn wij voor de JSF. Maar nou, is, is het... dat de JSF? Ja. Nou, voor uh, alles wat er tot op heden gedaan en onderzocht en besloten is, zegt dat de JSF het beste toestel is. Kijk, en dan snap ik best hoor dat uh, in de coalitie dat nu heel erg ingewikkeld ligt en dat onder druk van de PvdA er nog een keer gekeken gaat ja. worden. Nou, als dat moet, moet dat. Want uiteindelijk moeten we wel uh, alle informatie hebben... om het juiste besluit okay. te nemen. Dus... Maar ik wil even één ding daar wel van zeggen. Heel Wij kort. zijn met z'n allen gewend hè, dat er geen oorlog uh, is. En dat moeten we vooral zo houden. Maar dat wil niet zeggen dat je geen goed leger nodig hebt. Want zijn dan zijn we, we het wel overeen, zeker nodig. Hier aan tafel. Christ, is dit het beste toestel? Als, uh, als alle kinderziektes eruit gehaald worden... Uh, dan zijn we misschien tien jaar verder. Uh, en dan zou het wel eens het beste toestel kunnen zijn op dat moment. Voor de misschien... beste, prijs? De, claim, voor de beste ja, prijs? de claim is dus dat het toestel ook de komende dertig jaar... het beste toestel zal blijven. En daar is iedereen het langzaam zeker wel over eens. Dat is niet houdbaar. Die stelling okay. kun je niet houden. Als je ziet wat voor techniek er nu allemaal ontwikkeld wordt... Uh, wat betreft de radars bijvoorbeeld. Uh, een van de beroemde voordelen van, van het toestel zou zijn stels. Dus dat het... Uh, Onzichtbaar zou zijn, betrekkelijk onzichtbaar zou zijn voor, uh, voor Radar. Er zijn nu wel allerlei ontwikkelingen in de wereld zichtbaar... dat het vermoeden toch heel sterk is dat over een jaar of 10, 15 dat niet meer als zodanig uh, waar zal zijn. Is dit het, het toestel voor de beste prijs? Wat ik wel grappig vond, is dat de generaal, de projectgeneraal in Amerika hier was en zei: Nou, ik, ik kan garanderen dat het 75 miljoen uh, Kale Stuksprijs uh, wordt. Dat is dus. Uh, het, het Volkswagenetje wat je in, de, in die showroom koopt... Uh, met TomTom met Tom erin en al, al, dat, al dat soort dingen. Uh, uh, dat is natuurlijk heel mooi. En dat zou ik als verkoper ook zeggen. Uh, want dat klinkt vrij vast en dat klinkt redelijk aannemelijk. Wat de echt belangrijke kosten zijn natuurlijk... zijn de additionele kosten. Wat zijn de bijkomende kosten? Ja, precies voor de airco en zo. Want, ja, straks, straks ontdek je dat de eerste 10.000 kilometer beurt... 5.000 euro kost. Ja. En uh, dat wil je natuurlijk ook niet. Dat moet je allemaal uh, in beeld hebben. We maken precies. jou even minister van Defensie. Je hebt geen Tweede Kamer. Jij mag het beslissen. Doen of niet doen? Ik zou het op dit moment uh, met deze voorwaarden niet doen. Niet doen? Niet doen. Nou, we hebben het uh, 13 jaar over gehad, dan gaan we het niet doen. <laughs> ja goed, ik, ja, maar als ik minister van Defensie word, ja ik ben niet blond, dus uh, dat, dat, uh, dat, dat gaat dat, niet dat, dat Is gaat, dat, dat tegenwoordige voorwaarde? dan? <laughs> ja. Maar lopen dan wel. Uh, nou, ik, ik, ik ben zelf voorstellen, maar daarmee gooi ik wel een beetje knuppel in het hoenderok natuurlijk. Uh, ik denk dat we langzaam, zeker qua ontwikkeling van het luchtwapen, op een punt aangekomen zijn. waarin je serieuze vraagtekens moest zetten bij de bemande westvliegtuigen. Drones. En Waarbij je dus zou moeten gaan kiezen voor. Ik, ik denk nu, als je drones zou kopen. dat je driekwart van de taken van de luchtmacht zou je de komende jaren. door die drones kunnen laten doen. En goedkoper? Uh, niet heel erg veel, maar in ieder geval wel goedkoper. Uh, en dan is die tweede vraag: ja, wil je dan nog je luchtruim uh, beschermen? Hè? Want dan moet je ook je ja. luchtoverwicht kunnen uh, beschermen. Dan zou ik zeggen: ja, dat kun je ook eventueel met andere dingen wel beschermen. Uh, bereiken met goedkopere toestellen of zelfs met uh, geleide wapens. Uh, maar ja, als je dit tegen de luchtmacht zegt, dan willen ze bijna met de JZF komen om <laughs> als, als dat zou kunnen. Dus, uh. Zometeen gaan we het hebben over bejaarden die in opstand komen in een verzorgingstehuis. Dit het is Radio 1. Het is uh, één minuut over half drie. Ewout de Jong met het nieuws.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 De marechaussee heeft de militaire Tilburg opgebakt... die ervan verdacht wordt dat hij op kazernes heeft ingebroken... om onder meer snoepautomaten open te breken. Hij had het vooral gemunt op automaten met wisselgeld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Wijnand Swaan. Er staat een lange file op de A16-119 richting Antwerpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op Belgisch grondgebied. De file begint al in Nederland bij knooppunt Galder tot, aan, tot voorbij Meer. Verkeer richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden... En dat kan via Roosendaal en Bergen-op-Zoom, over de A17 en de A58. De N2, de randweg van Eindhoven richting Den Bos, daar staat voor Veldhoven, 2 kilometer op de parallelbaan. Voor herstelwerkzaamheden is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, wat goed van u dat u luistert Nou, Dit Is De Dag. Hier aan tafel zit de actrice Kitty Coubois, zangeres Anneke van Giersbergen. Zij gaat zometeen het vierde koningsnummer van deze week voor ons zingen. En uh, bioloog en wetenschapsjournalist Nienke Bijntema is er ook. En met haar gaan we het hebben over dit dier. En dat dier is... De wolf. De wolf en die is gesignaleerd op de grens tussen Nederland en Duitsland. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website dag.nu. Ouderen in een verzorgingshuis die komen in opstand. Dat is het scenario van de film Nooit te Oud. En actrice Kitty Coubois speelt een van de hoofdrollen en is bij ons de gast. Welkom, mevrouw Coubois. 50 jaar speelt u al in films. Ja. Uh, en u stopt nog niet zo te zien aan deze nee, film. Nee, nee, nee. Ik ga er van alles doen. Het is een film met een boodschap. We hoorden er net al wat over. Vertel ja, eens dus even een, in kort het verhaal. Euh, nou, een bejaardenhuis. Het is, begint vrij droevig. Het komt in opstand doordat er een nieuwe link komt. Ze hebben allemaal wel wat. Ik ben trouwens de enige normale in het bejaardenhuis. Ja. <lacht> ik ben meegekomen met Ram van de Vlucht, die Parkinson heeft. Uit aardigheid. Want daar ben ik al 61 jaar mee getrouwd. Maar ik blijf denken aan mijn eerste grote liefde. En wie komt daar binnen? Aart Staakjes, die spelen die rol, is mijn allereerste grote liefde. En daar val ik weer op een blok voor. En ik, uh, als een blok voor. En ik heb daar eigenlijk 61 jaar op gewacht. Nou, op gewacht. Maar is het, is het wel... maar hij is licht dementerend. Ja. Hij is eens met dat ik bestaan heb oh, uh, Hij komt er wel achter op gegeven moment. En het lijkt me nou... vreselijk voor Bram. Ja, dat is ook vreselijk. We krijgen er ook voor. Die is voor 61 jaar voor de gek gehouden. Ja, eigenlijk wel. Maar het komt zo goed. Op het, einde. het komt echt zo <laughs> goed. goed. Maar goed, goed. Een mooie staartjes die ziet dat het ja. in dat bejaardentehuis of verzorgingshuis niet helemaal helemaal nee, in Nee, dat, is. dat klopt niet. Er is geen goed eten. Er is geen, ze mogen niks. Ze worden betutteld. Ze worden kinderbehandeld, Ze worden echt en er is niet veel hulp. Op. E acht personen, één, één persoon, een vreselijke directrice, een enige rol van Georgina voor Georgina van Baan, overigens. En uh, die, uh, nou, die, die behandelt ons ook vreselijk. We mogen niks. En we spelen dus echt allemaal. De oudjes mede ouds is Truus Dekker, is 93. En de Benjamins, zoals ik hem noem, die is 68. Dat is Ad van Kempen. En daartussenin zit ook Jaap Malenveld van 87. En we hebben zo verschrikkelijk gelachen. Peter Lasseur, allemaal van mijn leeftijd ook een heleboel. Ja. En, het was eigenlijk uh, een soort reunie voor u. Het is, ja. Tis en reunie, nam Mensen nam u nog een film op. <laughs> ja, het was echt... We waren ook niet stil te krijgen dan, tijdens de opname oh, nee? van het kwekken. Okay. Een verschrikkelijk gelachen. Het waren zulke leuke opnames. En het is ook een hele geestige film voor. Ja, hij is erg grappig, ik heb hem gezien. Laten we even luisteren naar uh, uh, het moment dat de rebellie uitbreekt in de film. De dames en de heren barricaderen de gang en dan komt de directeur polshoogte te nemen. Wat willen jullie dan precies? Ik wil naar de keukenhof. Ik wil een hondje. Met respect behandeld worden. Ja, ja juist. Wij hebben ons leven lang keihard gewerkt en belasting en premies betaald, wij ja, allemaal, oh, ja, ja, ja. voor deze oude dag. Onze oude dag. En daar hebben we er maar één. Jaar. <tied> nou goed, dat, dat, zijn, dat zijn de eisen. Bent u... Bent u zelf wel eens bang geweest dat u in zo'n verzorgingshuis terecht zou komen eigenlijk? Nou, ik ben. Ik had een vriend, hij leeft niet meer, maar die, was, die, die werkte in een verzorgingshuis. Hier in Amsterdam op de Kinkerstraat. Dat was verschrikkelijk leuk, maar dat was heel lang geleden. Toen dacht ik het lijkt me leuk. Spelletjes doen met z'n allen. En toch niet alleen thuis daar ben ik niet zo'n voorstander van. Nee. Maar ja, in zo'n bejaarde wat ik in deze film over ga, nooit voor zijn leven, natuurlijk. Is het realistisch, hoe verschrikkelijk het is? Ja, want die, die, die schrijfster, Karin van der Meer, die. Uh, die heeft het uit, het is uit het leven gegrepen. Die heeft een, iemand die daar zit. Het ja, dus... komt niet uit de lucht vallen, dit nee. verhaal. Nee, want het gaat over, waar we het net met Mona Keizer ook al over hadden, uh, bezuinigingen. Ja. Dus in de film komt ook naar voren dat de da dames en heren nog maar één keer per week onder de douche mogen. Ja, want dat scheelt twee verzorgenden per jaar. Ja, precies. Dus want u legt op een gegeven moment ook de hand op de begroting van de directeur hè, in de ja. film. En dan ziet u dat. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje een beangstigend beeld ook. Heel, heel droevig, heel droog, heel, beangstigend, heel beangstigend hoor. En hoe was dat voor de acteurs om het daarover te hebben? Want jullie, waren ook al, jullie zijn allemaal al oud, dus het ja. zou kunnen dat je op zo'n plek... We hebben het wel veel over gehad, ja. We hebben wel veel over wat, wat een schande het is, inderdaad. Ja. Ja. Maar ook eigen ervaringen daarmee? Uh, hoe durf ik te Nee, u, u, u heeft er niet gezeten, maar... De ja, andere... ja, ik ben er vaak geweest ja, bij, bij andere mensen. Ja. Ja, is, is het een aanklacht ook? Ja, het is absoluut een aanklacht Wordt het, word het er, de lijffilm van 50PLUS? Ja. Nee, maar Het, nee, het kijken ook jonge mensen, denk ik. Nou. Maar ik, ik denk dat veel mensen daar wat, heel veel van leren, ja. En, en, en weten hoe erg en waar men op de televisie en overal nu over aan het praten is. Ja. Komt echt niet veel voor. Discussie gaat ook over of kinderen dan meer voor hun ouders moeten zorgen? Hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Uh, dat, dat, ik heb tegen mijn dochter gezegd dat ze nooit voor mij moet zorgen. Dat ze me dan maar naar iets een leuk huis stuurt of zo. Want ik wil het kind niet uh, opzadelen met Nee, iets. maar dat wordt dan dit huis. Ja, nee. Ja, nee <routrisa> dat, dat, dat is dat nooit. Nee, die heeft smaak niet. Nee, nee, die doet dat niet. Maar dat is wel, dus aardstaatjes dus, uh, uh, wordt wel uh, dus zijn zoon uh, in het huis gezet, hè? Ja. Die wil van hem af. Ja, die heeft geen zin meer om voor dus hem te zorgen. Dus dat thema wordt wel aangeraakt, ja. Maar het is wel wat de politiek zegt. We moeten meer zorgen voor, zorgen voor eigen ouders. Dat kan, je, dat kan je die kinderen toch niet aandoen? Nieke, jij bent van de jongere generatie. Dat kan je ze toch niet aandoen? Denk je daar wel eens over na? Of? Ja, zeker denk ik daarover na. En ja. zou je je eigen ouders in huis nemen? In huis nemen, ik is nou, nee, nee. niet direct. Nee. Maar ik denk dat het heel fijn is als je zorgt dat je wel bij elkaar in de buurt woont. Dat je af en toe met een pannetje soep even langs kunt gaan. Ja. Mijn dochter woont inderdaad om de hoek, daar ben ik heel blij mee. Ja, en die komt wel af en toe eens even. Nou, ik kom veel weg, ik pas ook heel veel op de kleeding. Al het is een, een beetje andersom. En Anneke van Giersberg, hoe kijk jij, denk jij daar wel eens over na? Ja, ik denk uh, heel veel naar over uh, ouder worden en eigenlijk pas sinds mijn veertigste, uh, wat ik nu nog Net bij een, of een jaartje of zo. Maar ik heb allemaal vriendinnen die bij 30 al heel erg uh, van ik word oud en zo. Ik had daar niet zo last van. Maar nu denk ik ook inderdaad niet alleen aan oud worden en hoe het was. Zeg maar, maar ook inderdaad dit soort dingen. En we zien onze ouders uh, echt, echt wat ouder worden. En um, daar komen de gebreken en zo. En um, ik ben er ook wel mee bezig hoe wij dan ouder moeten worden hm. en hoe dat gaat en hoe dat dan ook over een aantal jaar gaat. Ja. Dan zijn dingen ook wel weer veranderd ten opzichte van nu. Ja. En um, uh, dus ja, ik ben er op verschillende dus levels, levels al mee bezig. Ja. Ja. Wat ook mooi is om te zien, mevrouw Govaar, in de film, is dat uh, liefde, ja, douzi, uh, rivaliteit. Ja. Het speelt allemaal nog een rol. Allemaal ik ben ja. zelf een enorm jaloers kijk naar in die, in die film. Ik ja. Ja, ben want... heel, heel, heel jaloers op Petra. Die weer mooi in het zwembad van een duikplank kan duiken en zo. En daar valt Aard dan weer op. Ja, ja. Ja. dat, dat, dat wordt echt hele kinderachtig. Maar wow. dat is zo grappig. Want je zou, je zou denken, tenminste... Ik dat ik is en... over in het bejaardenhuis. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus niet zo. Dat, dat, blijft, dat blijft een rol spelen. Dat, ja, soort... dat, dat, dat hoor je toch ook altijd? Ja, dat hoor je ja, maar vindt als u als dat... Mensen gaan dementeren natuurlijk, wat er ook een aardig potje in deze film van zit. Iedereen heeft wel wat, behalve ik, wat ik net zei. Ja, ja, ja. Maar die liefde en die jaloezie, dat, dat gaat niet over als je ouder wordt. Nee, dat gaat niet over, denk ik. nee. Tenminste, nee. met mijn, mijn ervaring. Niet. Nee. Maar <laughs> Mensen worden anders oud, hoor, dan vroeger, natuurlijk. Ja, want... Het is veel, veel geestiger en veel, denkt veel minder aan de ouderdom. mij is pas goed doorgedronken toen ik 70 werd. Ik ben nu 75. Nu is het wel een beetje over. Dat, denk ik, zeven in mijn getal vond ik toch wel erg oud. Ja, want... Nu komt die acht weer straks. <laughs> ah, okay. Want daarvoor had u niet het idee dat u ouder was. Nee. nee, nee. Maar ik vraag me af, he. heeft, u, heeft u ook gehad dat, dat, dat er een soort meer rust komt... In... Dat nou, is niet of, hoor. Nee. nee. <laughs> He, jammer had ik. Ja. Um, nee, dat zeggen ze wel, maar ik zie het om me heen ook niet hoor. Nee, maar ik bedoel ook een uh, soort, ja, soort van vrede, weet je wel. Met jezelf, met je leven, met wat je gedaan hebt. En nee, dat is bij mij niet veranderd. Het enige is niet meer zo driftig als vroeger. Ja. Ik werd vroeger altijd om alles heel kwaad en fel. En oh, dat je? is afgenomen. Ik denk nu iets meer na voor dat ik zeg. En dat is zo rond uw zeventigste begonnen of, ja. uh, of eerder al? Ja, nou het zit er nog steeds, kan, ik kan het nog wel hoor. Ja. Het, lijkt ook, het, het lijkt me ook confronterend in zo'n film spelen. Met allemaal mensen die zelf op leeftijd zijn. En, en je dan realiseren van ja, ik kan ook in zo'n situatie terechtkomen. Was het ook wel dat u daardoor heel erg ging nadenken van ja, hoe moeten we dat met mij nou? Nou, geen moment hoor. Nee? nee? We hebben ontzettend gelachen. Zing het was zo'n leuke bijeenkomst, dat noemde ik geen werken meer. Het was zo gezellig. Andere mensen om ons heen werden gek van ons. Maar we hebben zo verschrikkelijk gelachen. Het was een feestelijke opnametijd. Maar niet dat u dacht van uh, ja, hoe voorkom ik dat ik in zo'n tehuis terechtkom? Uh, uh, nee. Niet. Ja, ja zo'n toon daar hebben we het veel ja. over gehad. Ja, hoe voorkom ik dat je... Je zal er maar terechtkomen. Ja, want aan het eind zie je een prachtig beeld van hoe het dan wordt. En dan is het eigenlijk een beetje geworden zoals de ouderen graag willen. Ja. Dat zag er ook wel een beetje utopisch uit, toch? Ja, ja. Op zo'n grasveld. Ja, ja, het is natuurlijk helemaal niet echt realistisch, natuurlijk, nee. hè. <laughs> het, is, het is ook film. Maar hoe zou u het willen zelf? U, u woont nu gewoon op mezelf, 75, prima, uh, gaat het paar. Ja, ik, heb altijd met, uh, ik had een afspraak met, uh, met uh, Ramses Shafi en Joop Admiraal. Maar ja, die zijn allebei er vandoor gegaan. Ja. Uh, en Ramses zat toen in het uh, Shafati-huis. Maar ik had met, uh, met Joop Admiraal en zijn man, Jaap, hadden wij afgesproken met z'n drieën. naar nou, een Leuk bejaarde thuis, want die zijn er, noem maar wat, de flessenman of zo, te gaan. Ja. Maar, maar ja, dat de klant gaat nu niet meer nee, door. Ze zijn er niet meer. Nee. Maar ga, en heeft, gaat u nu andere mensen ronselen? Een paar uit de film bijvoorbeeld? Nou, nee, ja, ja, ja. Hoe uh, heet ze? Um, uh, iemand wil toch een bijhoudertjehuis uh, oprichten voor oudjes? Kom straks wel even op de naam. Ah, Oké. Okay. Da, en dat zou nog wel een optie voor en, dan, zijn. Ja, en dan, en dan uh, onder leiding van de ex-directeur van het, van het huis. Okay. Die gaat dat uh, financieren. Daar zijn ze echt serieus mee bezig. Is het de bedoeling dat we door de film ook anders naar de zorg gaan kijken? Ja. Ja, dat is absoluut de bedoeling. En wat wilt u dan dat we gaan doen? Nou, de afschuwen in ieder geval uit, veel uiten en kijken hoe het anders kan. Ja, en, en ook voor de kinderen, ziet u daar nog een rol voor? Uh, nou, er komen een paar akelige kinderen voor in voor. Ja, fanblog, daarom vraag ik het ook. Nou. Die, die dat hebben niet zien zitten met die oudjes. Nee. Die ook bij, liever niet op bezoek komen natuurlijk. Nee. Maar heeft u daar nog een boodschap voor, voor die kinderen? Uh. Nee, ik geloof het niet. Ik, ik ben zelf ook heel erg schuldig gemaakt aan het feit dat ik... toen mijn moeder oud werd, ook heel weinig ging opzoeken. Toen lagen de situaties ook anders. En ik woonde in uh, Amsterdam, zij in Nijmegen, dus ver. Maar ik heb me ook wel... Dacht, ik denk, nou, ik moet meer naar mijn moeder toe. Je voelt je al gauw schuldig als ja, kind, natuurlijk, ja, hè? Ja, ja, goed. Ja. Nou, de film. Die wordt zaterdagavond om tien voor half negen uitgezonden op Nederland 2. Wat gebeurt er als je echte singer-songwriters... een lied voor de koning laat schrijven? Deze week in Dit is de Dag, het koningsnummer van Rogier Pelgrim. In dit lied stel ik een beetje de rol van de koning tijdens discussie. Stef Bos. Het is een lied geworden met oprechte liefde voor het land van waar ik kom. Anneke van Giersbergen. Staatshoofd zijn en dan ook gewoon maar een mens. Een onmogelijke spagaat. En Armo. Feesten zijn het cement van het leven. Ja, Anneke, Willem-Alexander als gewoon mens, wat stel je daarbij voor? Ja, dat hij eigenlijk ook maar... Uh... Weet je wel? En gewoon mensen zoals jij en ik. Um, dat eigenlijk. Hij ja. heeft een hele typische baan. Maar hij is <laughs> wel, ja, gewoon ook, ja... Gewoon zoals jij en ik, met echt een hart en gevoelens... En Stel hersens. Ja. Wat heb je wat met Koningshuis? Um, niet heel erg veel. Ik volg ze niet zo, weet je wel. Je hoort wel eens wat over ze. Ja, je weet dat ze bestaan. Ja. Je weet dat er volgende week iets. Ja, er uh, ja, was iets. Ja. Hè? ja, ik weet het. Er was ook een liedje over mij. Ja. Maar um, nou, ik, ik, ik, ik volg niet zo. Ik ben niet zo Koningszin. Maar ik vind het wel een mooi instituut. Omdat het heel oud is. En er zijn bepaalde tradities die dan nu wel of juist niet in leven worden gehouden. En dat vind ik heel interessant. En, um, maar ik vind vooral wat je net zei, dat dat. Uh, maar dat heb ik ook met andere beroemde mensen. Wat zei ik ook alweer? Dat uh, Wilma Alexander bijvoorbeeld maar een gewone mens is. Ja, dat zei jij. Dat had ik van jou natuurlijk. Ah, ja, jij gaat van ja. Aan. ja. <laughs> maar dat aan. Maar dat vind ik heel intrigerend. En, um, um, um, en, en hoe daarmee om te gaan uh, als, um, als kijker, uh, maar ook als, als, als uh, zo iemand zelf. Weet je, en uh, en uh, de koningin en zo. Ja. Helemaal afgesloten lijkt. Van de buitenwereld en toch gewoon... Uh, Heb je dan nog een gewoon leven? Hoe nou, ben je te werk gegaan bij het maken van je lied? Um, nou, ik dacht... Toen was het Koningslied nog niet gemaakt. Maar ik dacht, dat wordt vast um, wat groter, wat pompeuzer. En um, uh, ik, ik, uh, ik wilde het heel graag bij mezelf houden. En met dit idee iets maken, zo. Willem-Alexander um, heeft een hele bijzondere baan. En we, we mogen hem daarvoor uh, respecteren. Het is heel zwaar. Maar uh, het is ook iemand als jij en ik. En in Nederland moet je altijd... Weet je wel, de meeste mensen zeggen... Ja, doe maar gewoon. En, uh, en Wilma Alexander... Ik, ik heb het idee dat hij daar altijd tussenin zit. van: ja, Ik ben prins, ik ben daar koning... Maar ja, noem mij maar, maar gewoon Willem, hoor. Weet ja, dat zegt niet hij ook, hè? Willem, ja. Vier, ik... en, en nu in het Nederlands heb je een lied geschreven. Is ja. dat raar, omdat je altijd in het Engels ziet? Ja, ja maar ik schrijf wel eens in okay, het Nederlands. Oké, dus niet helemaal nieuw. Nee. nee. nee. nee. Wij ja. gaan nog even luisteren naar wat je drie voorgangers hebben ervan, ervan gemaakt hebben. En dan kan jij eerst achter de microfoon gaan zitten. Rogier Pelgrim. Ik zou niet graag in uw schoenen staan. Ik zou niet graag met u willen ruilen. Ik zou die beker maar overslaan.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 Want ik sta op het stampen, ieder dier zijn plezier. Ook al begun je stoute opa's morgens met een glaasje bier. En een spiegelij. Ja, dat was gisteren en we gaan nu luisteren naar Anneke van Griesberg. Ja, mooi. Nou, brakken, ja, Het nummer komt op een CD te staan. Samen met de liedjes van Stef Bos, Armand en Rogier Pelgrim. Die eerder deze week te horen waren. En vandaag is uw laatste kans om zo'n CD te krijgen. We geven er tien weg aan de eerste tien luisteraars. Die ons via de website Dit is de Dag.nu laten weten. Ik wil die Koningsnummers. Natuur. Op één. De zijn bijzonder vlucht erbien. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en verder bovendien. Al is het... Ja, bioloog Nienke Bijntema, aan de grens met Duitsland is een wolf gesignaleerd. Moeten wij ons met dokter Anderspee zorgen maken? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? We moeten blij zijn. Ik vind het fantastisch. Want? Ja, wolven, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Dat is echt een mythe. Ik denk dat we allemaal een beetje zijn grootgebracht met, uh, met uh, rood de rode boze wolf. De ja, ja. rode boze wolf, En ik vind het ook wel heel typisch dat in het geluidsfragment dat we net hoorden, dat je dan meteen die wolf ook hoort grommen. Maar dat de, doet hij nooit? Jawel, dat doet hij oh, wel. Toch? Maar hij zal, dat, nou weet je, de, wolven die zijn veel banger voor mensen. Dan andersom. En uh, je zult ontzettend je best moeten doen. Wil je ooit een wolf tegenkomen? Zelfs mensen in gebieden waar gewoon wolven voorkomen. die zien vaak een hele leven lang geen enkele wolf. Die zijn zo verschrikkelijk schuw. Nee, maar dat maakt hem zo gevaarlijk. Dat maakt hem zo gevaarlijk. Je ziet hem niet. Ja. <laughs> nee, er zijn uh, in de recente geschiedenis uh, geen uh, voorbeelden in Europa. van mensen die door wolven zijn aangevallen of gedood. onder natuurlijke omstandigheden. Het gebeurt wel eens in dierentuinen. of als wolven aan een ketting liggen of mishandeld worden. dat er ongelukken gebeuren. Maar goed, dat heb je met andere dieren ook. We hoeven echt niet bang te zijn voor wolven in Nederland. Nou, waar komt die mythe dan vandaan? Van de roodkapjeswolf rood waar we allemaal bang voor zijn? Ja, ik denk dat dat iets is wat in de loop van de overlevering enorm overdreven is. Dat, dat is natuurlijk iets wat enorm tot de verbeelding spreekt. Als, mensen, uh, als, als dat in de geschiedenis voorkomt, dat dat af en toe gebeurt... dan gaat dat een eigen leven leiden en dan wordt dat opgeblazen. Hm. Ja. Maar ja, ze doen wel andere dingen, want ze uh, vallen wel andere dieren aan bijvoorbeeld. Ze, ze eten groot uh, wild bij voorkeur uh, reeën of edelherten, wilde zwijnen. En ik denk dat waar jij op doelt dat dat misschien ook wel het vee van, uh, van de boeren maar bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld die ze ook weer kunnen besmetten? Nou, weet je wat, uh, De wolven die eten eigenlijk echt het allerliefst wilde dieren. En minder dan 1% van het dieet van wolven in westerslanden bestaat uit vee. Dus die boeren die kunnen toch eigenlijk wel vrij rustig achteroverleunen. Die... Gaat niet gebeuren, zeg jij. Ja, nou, één nee, keer in de honderd, nee. uh, één nou, van de honderd keer. Nee hoor, dat, dat zeg ik niet. Uh, je kunt natuurlijk altijd hebben in gebieden waar op een gegeven moment minder grote prooidieren zijn. Dat wolven voor de wat makkelijkere dieren gaan. En dat zijn dan die schapen en die koelen nee. van die boeren. Maar die kunnen zich daar, als ze weten dat wolven in het gebied zitten, heel goed tegen uh, wapenen. In hente. Uh, of nee, op een andere manier? Nee, het, nee, nee, nee, dat gaat niet zozeer om het overdragen van ziekte. Het voornaamste probleem is dat een, een wolf af en toe een schaap pakt. Als hij daartoe gedwongen is. Uh, maar daar kun je je schaap goed tegen beschermen. Een, een afrastering om je weiland kan dan heel effectief zijn. Een Nou ja, een schaapsherder met, met, uh, met honden. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, er zijn voldoende preventieve okay. maatregelen te nemen. En ja, als die wolf dan heel af en toe eens één, één beest pakt... Dan, dan zul je daar uh, ja, als land uh, mee moeten leren, leren, leren leven. Ja. De, de, de wolf is niet alleen. De, in België zijn linksen gesignaleerd. En uh, deze week was er het bericht dat er jongen zijn geboren van een zeearend. Ja, de wilde dieren rukken op. De wilde dieren rukken op. En dat is eigenlijk natuurlijk prachtig. Want je hebt natuurlijk heel lang gezien in de afgelopen eeuw... dat allerlei prachtige grote roofdieren, toppredatoren... die bovenaan de, de voedselpiramide staan... dat die uit onze streken verdwenen zijn. Doordat ze zijn, simpelweg zijn bejaagd of door vervuiling... of door, doordat mensen uh, in aantallen enorm zijn toegenomen. Dus ik vind het eigenlijk heel erg mooi om te zien... dat die wilde dieren nu toch weer een plek kunnen krijgen in onze natuur. Maar Geen... jij bent gewoon het dierenliefhebber. Ja. Wij vinden het toch een beetje... Waarom maar Koevoa? waarom dan? Leg dat nou eens uit. Ik vind het een ontzettend leuk verhaal, ja. Ik kan me er wel, wel iets bij voorstellen, ja. En u ja. woont in Amsterdam, toch? Ja, daar komt hij <laughs> niet natuurlijk. <laughs> nou, waar ik van overtuigd ben, is als mensen, als mensen wat meer weten over deze grote roofdieren, dat ze daar uh, wat meer respect voor zijn. het krijgen. belangrijkste en... wat we moeten weten is dat ze ons in eerste instantie niet zullen aanvallen. Geldt dat ook voor die links? Ja, dat geldt ook voor die links. En de zeearend? Zee ja, zee nee, absoluut. Die gaan geen uh, die, vallen, uh, beest, die vallen niet op ons hoofd? Uh, nee, zeker niet, nee. Het zijn allemaal sprookjes? Nee, nee, allemaal sprookjes, ja. Oh. Nee, ik denk dat, dat, je, dat we daar maar enorm van moeten genieten. Ik vind dat, uh, dat eigenlijk met die wolf heel symbolisch. De wolf is toch een soort, uh, soort bekroning op een natuurlijk ecosysteem. In Nederland hebben we, hebben we natuurlijk een mooie natuurlijke evenwicht, maar die toppredator die ontbreekt in Nederland vooralsnog. Hmm. En ik denk dat dat heel bewijs mooi van goedkeuring, is. Als we goed met de natuur ja. omgaan, dan komt die terug. Ja, zeker. Ja. Maar we hebben toch niet, eigenlijk, niet meer echte natuur. We zijn natuurlijk zo'n verstedelijk land. En kan je dan wel verwachten dat dat soort beesten zich ook hier weer kunnen handhaven? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, wolven zijn, zijn ook een beetje cultuurvolgers. Die kunnen zich goed handhaven in semi-natuur. Dus in, in open gebieden waar ook land uh, op de vele zullen zich zeker uh, thuis voelen. En ze zijn heel erg adaptief. Ze kunnen ze erg goed aanpassen aan de omstandigheden. Hmm. Dus ik denk dat dat op zich wel goed zal gaan. Maar dan moet ik meteen bijzeggen dat die wolven... die zich dan eventueel in Nederland zullen vestigen... dat ik daar wel een beetje een medelijden mee heb. Hoor. Ja? Dan denk ik, ja, die komen dan toch wel heel veel snelwegen tegen. Veel industrieterreinen, veel bebouwing. We hebben toch wel van die mooie ecoducten aangelegd tegenwoordig. Maar ja, ja, die moet je ook maar net, moet je mee net weten te vinden. Ja, je ja. moet een bordje, het is bordje het ja. is niet, Ik vind het niet ideaal uh, habitat voor wolven. Dus ja, dan denk ik, als ik als, ik als wolf zou kunnen kiezen... Tussen, de, tussen de prachtige, uitgestrekte de oerbossen van Polen ja, en, ja. En, en, en Drenthe, dan wist ik het wel. Waarom komen ze terug? Uh, omdat ze niet meer bejaagd worden, omdat ze ook niet meer, omdat het echt uh, volgens de Europese natuurwetgeving nu verboden is om iets tegenboven te doen. In, in, de, in de vorige eeuw werden uh, wolven nog echt wel afgeschoten of werd er vergiftigde aas neergelegd. Geldt dat ook voor de zeearend? Ja, geldt ook voor zeearend. Ja. Omdat we niet meer gericht op ze jagen durven ze nu weer voor zich terug te komen? Klopt, ja. En de omstandigheden zijn ook wel weer verbeterd. Er worden, wordt bijvoorbeeld geen DDT meer gebruikt, allemaal verboden. Dus nee. het, het uh, natuurlijke wordt langzamerhand weer wat. Uh, ja, wat toegankelijker voor dat soort wilde dieren. En jij zegt top. Ik zeg top. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat, dat natuurbeschermers daar goed over communiceren. Okay. En dat we dus ook met boeren afspreken uh, dat als er een keer een schaaf gepakt wordt of een koe... dat boeren daarvoor gecompenseerd zullen worden. Okay. Ja. Straks gaan we praten over de vraag wat je als kankerpatiënt eigenlijk hebt te kiezen... als je naar een ziekenhuis gaat. Dat zo.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 Op deze parking vond de explosie plaats... die het volk tijdens de toespraak van Ceausescu zo deed opschrikken. Schrijvers Abdel Benali, Annelies Verbeke en Anna Luiten over hun cityboek. Op de kaart van Boekarest kleurde ik de wegen in. Morgenavond, 7 uur, brands met boeken. Live vanuit Theater De Grond in Amsterdam. Radio 1. Er was geen routeplanner. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar...